En een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De afgelopen paar dagen zijn in Oost-Aleppo... zeker 82 burgers geëxecuteerd door het Syrische leger. Dat zegt een hoge functionaris van de VN-Mensenrechtencommissie. Ook activisten melden dat er mensen worden doodgeschoten. Strijders van de Syrische regering hebben nu bijna heel Aleppo in handen. Volgens de organisatie kunnen duizenden mensen letterlijk geen kant meer op. Bestuurders van zware langzame voertuigen moeten machinisten kunnen waarschuwen als hun voertuig het spoor blokkeert. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft dat in een rapport over het ongeluk met een hoogwerker in februari in Dalfsen. Een passagierstrein botste toen met hoge snelheid op een hoogwerker die een overweg traag overstak. Daarbij kwam de treinmachinist om. Hij wist niet dat de overweg geblokkeerd was. De PC-hoofdprijs gaat dit jaar naar Bas Heijnen. De 56-jarige schrijver krijgt de oeuvreprijs voor zijn beschouwende proza. Sinds 2001 is hij columnist voor NRC Handelsblad. Bas Heijnen krijgt de prijs op 18 mei. Er is 60.000 euro aan verbonden. Honderdduizenden treinreizigers in Londen en Zuid-Engeland... zijn vandaag de dupe van de grote actie op het spoor. Treinpersoneel heeft het werk voor 48 uur neergelegd personeel is boos over het plan van de directie om de machinisten verantwoordelijk te maken voor het openen en sluiten van treindeuren. De conducteurs zijn bang dat ze dan straks overbodig zijn. In Brussel is een overvaller die vastzat door een technisch probleem zijn cel uitgewandeld. De man had samen met een handlanger een gewapende overval gepleegd en de twee werden al snel opgepakt en vastgehouden op het bureau. Na een tijdje merkte de agenten dat er nog maar één gevangene vastzat. Waarschijnlijk was er een technisch probleem met de celdeur en kon de verdachte ongezien het politiebureau verlaten. Het weer eerst enige tijd droog. In de namiddag en avond opnieuw regen en het is een graad of acht. Vanaf morgen rustig en droog weer. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen staat bij de afrit Arkel... drie kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Hmm.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu. Nee. nu. ZFM. Luncht. Weet hey, wat het is, Max? Het is allemaal niks. Uiteindelijk is het allemaal niks. Ga mij een spaatje van je. Spaatje. Ik mag niet meer drinken, Max. En dan maar spaarwater. Dat je liefde lief nog zo van me komen dat je het laffe zweet van druibs God grotte gaat saapen. <lacht> Spaarwater. Hé hey Max, je mag niet meer drinken, je mag niet meer roken en niet meer werken. Je mag dat doen. Je weet, ik heb een leuke zaak, de garagebedrijf van de Peugeot en dat zijn aardige automobielen. Maar die klanten maken je hartstikke gek rustig sleutel is er vandaag de dag niet meer bij. Het is de hele tijd dat je maven trekken de wagen moet altijd gisteren klaar. En dan is het gas geven, sturen en maar hopen dat ze op tijd remmen. Ik ken die Max. ik hou te veel van mijn vak. Ik, ik trek me eigen dat allemaal persoonlijk aan. Hè? Dan wind je je eigen op en dan komt van het een ton. Je gaat meer roken, je gaat meer drinken. En die verrekte koffieautomaat op de zaak kon ik ook niet aan blijven. Ja, ga je toch in de fouten. Ik ook, jongen. Zweet en slapen, enge rode vlekken in mijn nek. Nergens meer aardigheid dan. Hartkloppingen, duizelingen. En mevrouw zegt: Arie gaat naar de dokter voor het te laat is. Je stelt het uit, Max, je wil het uiteindelijk jezelf opknappen. Maar dan ga je voor je eigen bestwil, zoals ze dat al zeggen. En dan komt hij bij de dokter in de en hij onderzoekt me en zegt: Ja, dat is een duidelijke zaak, Arie. Je hebt een onrustig hart en een te hoge bloeddruk. Jij moet dat dus kalm kallemand doen, je hebt stress. <tied> stress. nou dat doe je dan. Je blijft thuis. Kun je s morgens drie keer je krantje lezen en bij de vierde keer je aarde overhoren of je het weerbericht laat je hoofdpikken. Je gaat je huisje opknappen, je keukentje witten. Ook heel kalle Ik Ben er geloof ik zeven keer met de kwast overheen geweest. De wit zit er drie vingers dik op. Beetje artistieke jongen kunnen zo een verzetsmonument in hakken. Om dan een beetje buiten te lopen, want dat zeggen ze ook als materie. Gaat lekker het bos in aardig, je hebt er nou de tijd voor. Daar word je één met de natuur en daar word je rustig van. Rustig van het bos, hoe je op zondagmiddag komen. Het lijkt wel of de fabriek uitgaat. Ja, en al die paden zijn één baas, dus je loopt in de file. Want je zit wel niet achter een vrachtwagen, maar je blijft wel mooi hangen achter een oud vrouwtje dat je er ook niet zomaar in het prikkeldraad halen. Tenminste niet voor iedereen bij is. Ach, ach, ga je weer naar huis, je vrouw een beetje helpen in de keuken. Ook heel kalmer. Kapersijn als één voor opzetten. Het is toch allemaal niks. Uiteindelijk is het allemaal niks thuis heb ik ook mijn zorgen. Mijn zoon, die jongen van mijn zoon komt met hersens, haven afgelopen, beurs gekregen, is gaan studeren, heb alle kansen gehad die ik niet heb gehad, en nou is hij weer thuis, om zijn eigen te ontdekken. <lacht> Zit de hele dag op zijn kamer, Max, met van die afgesleten sandalen en zijn onbespoten brilletje. Zit hij zijn eigen te ontdekken. Frans, kom je eten? Nee, ah, nou niet, ik ben mijn eigen aan het ontdekken. Ik zeg helaas, ze zouden maar mee uitschrijven, maar stel dat je je eigen ontdekt en dat je tegenvalt. <lacht> en dan heb je het alles maar over verkochting van de studieduur. En daar wacht hij dan op. Wat is dat, Max? Kochten ze dingen, wat krijgen we dan? Dan krijgen we in zijn die de draagkracht van bruggen en is kunnen uitrekenen. Kom maar een beetje met hun voetje voelen. Ja, dat zal wel houden. En voor dokter, ken je daar ook kort over leren voor dokter? Dan kom je op een spreken met een enge ziekte waar hij net niet aan toe is gekomen. Dat zat bij hem niet in het pakket. <tieden> Eigenlijk is het allemaal niet. Kort studeren, dat is spreiding van gebrek aan kennis. Ja, geen camera's over na. Nee, met mijn vrouw heb ik het ook zo moeilijk, joh. Die heeft zich aangesloten bij de vrouwenbeweging. Ze wou wel van zichzelf. Ja, begrijp het ook best, hoor. Ik loop de mensen de hele tijd voor de voeten. Dat is je niet gewend. Daar was ik net te gek van. En ze zegt, Arie, ik wil wel van mezelf. Nou, dat is dan de vrouwenbeweging geworden. En ze verraderen op dit moment bij mij thuis. Zeven vreemde vrouwen zitten er aan mijn tafel. Allemaal strijdbare types. Ik lijkt wel hoe je één kwartier in krijgt. En dan één kleine voorop in een soort gevechtspak. Fidele Castro. Ja, zonder baard, maar zo komt beneden. En dan allemaal in t-shirts zonder haar, Die hebben ze dan weggedaan uit solidariteit. Dat is niet verstandig, Max. Nee, want dat het gaat hangen, weten we allemaal. En als ik slechte ogen heb, gooi ik ook mijn bril niet weg... ...uit solidariteit met de blinden. Niks. Uiteindelijk is het allemaal niks. Voor het vaderschap hebben ze ons ook niet meer nodig... ...dus daarvoor hoeven we ook niet meer thuis te blijven. Hebben dat niet gelezen van die twee vriendinnen? Die waren een kind. Voor mij mag ze het begrijpen goed, iedere zijn vrijheid. Maar die meiden wouden een kind. Hebben ze dat eerst tegen heug en meug geprobeerd met een gewone man. Dat ging niet. Nee, de meug was er wel, maar de heug kwam niet. En toen met een donor, spaart elf. Maar mogen Twee vrouwen, dat schijnt vandaag de dag beter te gaan dan met mijn Ja, je hoeft het niet op te passen, maar het blijft toch een vreemde gedachte voor het zingen zelf de kerk niet in. Ja, je lacht al. Maar s'nachts, max, dan gaat het allemaal malen in mijn overspannen kop. Mijn waar ik denk. Mijn zoon, die jongen van me. Al die enge dingen die je dan leest en ziet. En... Zou ik s'nachts best nog eens op willen schaven tegen moeders warme rug? Maar ik ben bang dat ik dan een lul van mijn kop ga. En ik denk ook, blijf maar lekker liggen, meid. Jij moet morgen weer vroeg op om de wereld te hervormen. <lacht> en ik heb er respect voor ook nog een keer als ze morgens door de deur uitgaat. met zo'n stevige stap en stensels onder de arm. Ik denk, gaat je gang met meisje ergens. doe jij daar wat dan. Van je arie moet je het voorlopig niet hebben. Maar s'nachts, jongen, dan gaat het hart gaat te keren. en dan voel ik me vaak zelf een En Dan zou ik best nog eens een keer willen bidden. Vind je gekke? Nou, Max, ik zou best nog eens een keer willen bidden. Hij moet toch weten wat de bedoeling is. Hij heeft het toch in de tijd in elkaar gezet. Hij gaat daar toch over, Max. Maar ja, Biddy, joh, ik heb veertig jaar niet gebeden... voor het laatste kind aan tafel leren zegen deze spijsendranken aan. Maar zo vlucht, dat erin het is nooit. Heeft. Ik kan het ook niet maken, eens na veertig jaar aan komen zetten... van, god, u spreekt hier met Aria, te hemsterhuisstraat. Ja, ik ben intussen verhuisd naar de gouverneur hij zich mij nog van neergezegen deze spijs en drank? Hij is man zo goed, joh. Ik weet het niet maken. Hij is na veertig jaar van spijs en drank. Dat is toch allemaal niks, ja. Uiteindelijk is het allemaal niks. Spijs en drank. Drank. Hé, hey, Max. Ga dubbele jongen. Ja, misschien. Nou, goed, Tot zo. Conferentie van Paul van Vliet en uh, Paul van Vliet samen met Freek de Jonge trouwens kregen gisteravond in uh, Carré in Amsterdam uh, de Toon Hermans Award uitgereikt door uh, de zoon van Toon Maurice Hermans, en dat is wel weer leuk en dat kunt u allemaal zien op, uh, op uh, Oudjaarsavond, ja dan wordt dat uitgezonden op NPO1 als ik het goed heb en dat was gisteravond. Gisteravond uh, was dat de gelegenheid van de 100ste geboortedag van Toon Hermans. Ik vond het wel leuk om dan even iets van Paul van Vliet te draaien. Prachtige conferentie over Arie. En uh, daarna hoorde u de Imagine Dragons met hun nieuwe Levitate. En nu gaan we lekker eten. Ja, laat maar eens doen.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 Want met de feestdagen in het vooruitzicht, vandaag een recept... waarmee u met kerst zeker geen slecht figuur slaat. En het blijft toch vriendelijk voor de portemonnee. Want voor vier personen bent u ongeveer 10 euro aan boodschappen kwijt. En wat gooien we dan zoal in het mandje? Nou, dat is 300 gram tagliatelle. 1 grote gesnipperde ui. 250 gram varkensfilet-lapjes in blokjes. En ongeveer een half bakje gesneden champignons. 1 kuipje kruidenkaas, een zakje rucola, zout en wat peper... een beetje Italiaanse kruiden en ongeveer 3 eetlepels olijfolie. Uh, we beginnen met het koken van de tagliatelle... en uh, verhitten dan 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan of een wok. En we bakken hierin de blokjes uh, varkensvlees rondom bruin. Voegen aan het einde van de baktijd de ui toe en fruit deze glazig... Champignons twee minuten laten meebakken en uh, de roomkaas losroeren met een beetje koffieroom. En uh, dit aan het geheel toevoegen. Goed roeren zodat het even mooi geheel wordt. Voeg naar smaak wat peper en zout toe en één theelepel Italiaanse kruiden. Verdeel de rucola over de borden en besprenkel deze met wat olijfolie. En eventueel voor wat frissere smaak wat citroensap eroverheen. Leg de tailletelli hierop en schep vervolgens de champignonsaus met het vlees hier overheen. Uit smakelijk. En uh, nog een extra tip van Angela. Extra pittig wordt het wanneer de saus, uh, aan, aan de saus wat gemalen parmezaanse kaas wordt toegevoegd. En de vegetariërs onder ons kunnen de varkensfilet vervangen door vorige broccoli broccoliroosjes. En een wijnsuggestie ook nog voor de kerstdagen is een fruitige chardonnay of sauvignon blanc. En die doen het uh, erg goed bij deze maaltijd. En uh, namens het hele team wensen wij u een uh, eet smakelijk. Ja, zeker weten. Het klinkt weer verukkelijk. Ja, het klinkt nee? lekker. Ja, het klinkt lekker hoor. Nou, dat, uh, ik denk dat ik het een deze dagen wel eens zal proeven. <laughs> dat is best altijd, meestal met die recepten. Dus, uh, maar het is totaal niet verkeerd en ik leef nog steeds. Dus wat dat betreft, uh, uh, is het allemaal goed. En uh, ja, u weet het, ons recept is altijd uh, voor een low budget, zal ik maar zeggen. Uh, het moet allemaal zo rond een tientje zijn. En, dan, uh, en het moet niet al te lang duren om het klaar te maken. Nou, en dat is wederom gelukt. Toch? Dat denk ik wel, Nog, ja. Hoeveel tijd zou, zou je nodig hebben voor dit, denk ik. Nou ja, Tanya Tali kookt je in een minuut of acht. Uh, nou ja, ik denk dat je binnen een kwartiertje, twintig minuten, ben je wel klaar. Kijk, dat is dan nou net wat we moeten hebben. Snel aan tafel. Goed, nou... Uh, dit is... Uh, free Engelse onze Bluesband. En nu is niet All Right Now, maar een heel ander nummer van de Mr. Big. Mr. Big of the Murm. En dat is van Free. Ja, ik zei al, die kent u natuurlijk van uh, Alright Now en zo. En uh, dat was uh, een grote hit. Maar nou, dit was een, uh, een ander liedje van ze. En het is ook gewoon eens dus leuk om dat weer eens even te horen. Want dat hoor je niet zo vaak op de radio. heel we eerlijk wezen. Nee, nee, dat is ook weer waar. Dit is nog even Grace Jones. Voor we weer naar het. Uh, Voor we even straks naar het nieuws we gaan van half twee, Grace Jones. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringes, sur les murs de photo, sans regret, sans mélo, la porte est claquée, Joël. Grace Jones, laat ik het goed zeggen. I've seen that face before. Hadden we niet zo over die dame in de popvraag? Ja, hè? ja dat was een, uh, ook een antwoord een, okay, antwoord. een mogelijk antwoord. Een mogelijk antwoord. Een mogelijk ja. antwoord. Grace Jones was dat dus. En I've seen that face before. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. De eigenaar van een autobedrijf aan de Zandvoortse Curiestraat... keek maandagochtend vreemd op toen hij op zijn werk kwam. Een door hem te koop aangeboden Suzuki Swift... die voor de garage stond geparkeerd, bleek grotendeels gestript. Dieven hebben onder meer de voorbumper, de motorkap... en de behuizing voor de verlichting van de Suzuki meegenomen. Al dus de politie via Facebook... Vrijdag overkwam een vrouw uit Vogelenzang ongeveer hetzelfde. Volgens berichten is de Suzuki de tweede gestripte auto in vijf dagen in Zandvoort. Wie informatie heeft over deze of andere gestripte auto's... kan contact opnemen met de politie op het telefoonnummer 0900 8844. De Zandvoortse brandweer moest maandagavond in actie komen... nadat er brand was uitgebroken in een woning in Bentveld. Rond kwart over zes werd de brand in een woning aan de Ebbingenweg ontdekt. De brandweer kwam met spoed er plaatsen en had de brand in de meterkast vrij snel onder controle. Met een grote overdrukventilator is de rook uit de woning geblazen en gelukkig raakte hierbij niemand gewond. Een verwaarde man heeft maandagochtend tijdens een ruzie met een buurman met een klauwhamer de voordeur van een woning aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem vernield. Ter plaatse troffen agenten op een van de verdiepingen het slachtoffer aan. Deze bleek ruzie te hebben gehad met een andere bewoner uit de flat... en hierbij was zijn voordeur volledig vernield en raakte het slachtoffer ook gewond. Omdat er wapens in het spel waren en de verdachte al had laten zien... dat hij niet bang was geweld te gebruiken... besloten de agenten te wachten op een aanhoudingseenheid en een onderhandelaar. De man bleek geen onbekende van de politie... en is uiteindelijk voor onderzoek ingesloten op het bureau in Haarlem. Kunstenaar Piet Zwaansdijk weigert zijn werk in een etalage in het Haarlemse winkelgebied rondom de Raaks te verwijderen. Haarlemse wethouder Jur Botter van Cultuur had hierom gevraagd. Het gaat om een paspop die met een pistool een piek door zijn hoofd schiet. Zeker twee omwonenden hebben laten weten dat zij zich storen aan het werk. Van Zwaansdijk begrijpt dat, dat het een heftig beeld is, maar vindt het geen reden om het weg te halen. Dus dit krijgt nog een vervolg. En tot zover het Regio -nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Deze dinsdag heeft bewolking de overhand en aanvankelijk valt er nog wat lichte regen en motregen. Geleidelijk wordt het droog en de wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks 8 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De zuid tot zuidwesten wind waait matig en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of zeven. Morgen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De zuiden wind waait matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. En wij danken Rico Schreuder wederom voor het opstellen van dit weerbericht...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 So Coz and of Dinosaur They all doing a monster mash and Most of the taxis, most of the homes And I played the blues in 12 bars down a lover's lane And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain Certain Ted's men have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland. Looking so bereaved and so bereft. Like a bowery bomb when he finally understands. The bottle's empty and there's nothing left. Mm -hmm. I don't know how it happened, it was faster than he eye. Your latest trend solo. Dire Straits. Een liedje van de sidekick en dat heet Your Last Trick. Nou, het, is niet open, het is niet open dat het jouw laatste trucje is, uh, Sam. <laughs> Je weet het nooit. Je weet het Maar goed, een mooi liedje, dat wel. Een mooi liedje, hè? Ja. Ik heb nog een mooi liedje in aan. Nou, vertel. Ja, dat is een kerstplaatje. En dat is een Sandvoort kerstplaatje. Ja, echt waar. Hebben we die? Ja, die hebben we. Oh. Ja, We hebben een Sandvoorts standvoort, een een kerstplaatje. Twee Sandvoorters, Vader en zoon. En uh, ja, volgend jaar ken ik die man al vijftig jaar. Je, wat een oh. tijd. Ja, volgend jaar ken ik hem al vijftig jaar. Deen, samen met zijn zoon, Alain. Going back for Christmas. Het is een prachtig liedje wat ze vorig jaar uitgebracht hebben. En dan gaan we nog maar eens een keertje draaien. Going back for Christmas.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 Oh yeah, I'm talking back in, the day. back in the day. As long as I remember, the warmest time of year was the end of December. I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. I walked down the stairs. Charmers. All in tradition Of an unspoken promise And the one thing we knew Would never be new But something to look forward to We're looking for the day oh, I wanna go to the place I was for Christmas So many times before And that's the only present That I'll write on my wish list This year I don't need Het was het einde van december. Ik ga terug naar de plaats waar ik het meest at home vond. Waar ik het meest at home vond. Ik ga terug naar de plaats waar ik het meest at home Ja, ik vind de kerstnummer in de allerbeste Amerikaanse tradities hè? geweldig. Goed veertje, Denk Clark samen met zijn zoon Alan Clark. Going back for Christmas. Ja, ik realiseer dan ineens die, die, die dame. die ken ik al 50 jaar oh, Volgend jaar pot Wat een tijd. Dit zijn de Nothing Hillbillies. And your own sweet way. There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own, own sweet, way. Your, your own. Hilberries, een ander samenwerkingsverband met Mark Knopfler. Uh, daarin. Daardoor is het Mark Knopfler verhaal uh, Gehalt wel, uh, wel hoog in deze uitzending. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is gezellig. Your own sweet way heette het nummer. En. Uh, we gaan eventjes uh, de uitslag uh, bekendmaken van onze popvraag vandaag, dames en heren. En uh, wij allebei, Sandra en ik, zaten allebei op het verkeer. Zaten allebei, uh, ja, We stonden allebei op het verkeerde been. Vertel dat nou niet? Ja. Waarom <laughs> vertel je dat nou? Ja. Ja, we zijn een beetje. Ja, nou, wij waren. Ja. Ja. Ik, ik had een ik ook een beetje genomen. Ik had ook verkeerd gegooid. Nee. Ja. Ik, ik was een beetje um, in in uh, verwarring. Ja? Ja. Waarom? Vertel. Nou, omdat... Uh, nou, dan gaan we ook meteen even antwoord geven. We gaan even eerst even zeggen wie... wie De vraag even... herhalen eerst en dan ja. even antwoord geven. En dan ga ik vertellen waarom ik uh, ja, waarom ik even afgeleid was. Oké. Okay. De vraag van vandaag was... Wie van deze groepen dan wel artiesten... heeft geen nummer gemaakt voor een James Bond film? En daarbij kom men kiezen uit... A. Duran Duran B. Grace Jones C. A. H. Of D. Madonna Wij dachten allebei dat het D. Madonna was... En uh, die heeft wel degelijk een uh, nummer gemaakt voor een Jane Bond film. Namelijk Die Another Day. Maar ik dacht dat, het, uh, uh, dat de rest dus dat wel had gedaan. Maar uh, Grace Jones heeft dat niet gedaan. Maar de reden waarom ik nou zo was uh, afgeleid... was omdat Grace Jones wel in een uh, Jane Bond film heeft gespeeld. Ja. Als uh, zeg maar de, de bad girl. Ja. En dat was in A Few to a Kill, en daar heeft Joanne Joanne dus weer de soundtrack voor geschreven. Ja, dus dat klopt. Uh, vandaar dat ik uh, ik was even confus. Ja, nou, ik dacht dat, maar ik denk nou, Madonna dat, dat is, dat, dat, nee, die kan dat niet. Maar uh, ken ik dus wel. Ja. Ik ben niet zo'n fan van Madonna. ook niet. Helemaal niet <laughs> zelfs. Dus ik, ik, ik dichtte haar zeker niet de kwaliteiten toe... dat zij een titelsong van een James Bond film kon nee, schrijven. Heeft maar heeft ze dus wel. Zij heeft het dus wel gedaan. En Even voor de volledigheid. ah, heeft uh, The Living Daylight gezongen. Ja, ja. Voor de gelijknamige film. Ja. Weet je, de, weet je wat ik de allermooiste Bond zing, song wat, wat vind jij nou de allermooiste Bond song? Laat ik dat eens vragen. Uh, van Gladys Knight denk ik. License huh? to Kill. Oh, nee, ik, ik, ik live and let die van Paul McCartney. <laughs> ja, ik, ik, vind, ik ben gewend aan de Guns N' Roses versie. Ja, die vind ik... Nee, dat vind ik... Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Die van Paul is veel mooier. Ja. Het maakt een verschil, hè? Ja, ja, ik hou niet van die stemmen van Axel Rose. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar goed, ga, ga je dan naar het concert? Want ze komen weer in Nederland, hè? joh, huh? hou oh. toch op. Oh, dat lijkt nee. ik niet. Ja, ze komen in Nederland. Ja. Den Haag, hè? Ja, nee, in Nijmegen. Oh, Nijmegen. Nijmegen. Het ja. In het Goffertpark. Ja. Dit is Jeff Beck. Met een hele oude bekende. Weer zo'n versie van dat nummer. I Put a Spell on You. I Put a Spell on You. Bye. Uh -huh. Zangeres, dat was Joss Stone. Dat stond er even niet bij vermeld. Nou nee, ja, ik weet alles. <laughs> Goed, oké. Okay. Jeff Beck dus en haar Poederspel on You. Met zangeres Joss Stone. Dit zijn de drie e's. Dat is de laatste van uh, vandaag. Dan ben jij weer hier. Ja. Nou, dat geldt voor Sandra volgende week dinsdag. Dan is je weer hier. Of op de ijsbaan. maar dat weet ik wel. Als ik waker lig en kijk naar het sterrenlicht... dan lijkt het of jij naast me zit. Je vertelt me verhalen net als toen. Je verlaat me met een zoen en dan doof je het leed. In mijn dromen komen de beelden terug. Ik sluit me. Zelf te dromen: Soms in een restaurant om lijken. ZANG ja, ik ben een donderdag weer. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. de 3 drie J's. En uh, dat nummer heet Dan Ben Jij Weer Hier. En dat was tegelijk de laatste plaat voor vandaag. Ja, het is niet anders. Ja. Want uh, time flies when you're having fun, zeggen ze dan altijd. Dus uh, ja. Het is weer gebeurd, Sam, voor vandaag. Ja, het zit er alweer op. Was het was leuk. Er gaat leuk, hè? Ja, ik vond we, we waren wel een beetje soft vandaag, vonden ik. Ja, vond ik ook wel. Ja, een beetje soft eigenlijk. Ja. Ja. Volgende week even wat ruiger. Ja. En als we volgende week inderdaad vanaf de ijsbaan presenteren, ga ik het ijs op. Ga je naar schaatsen? Ja. Oh, gezellig. Dan ga ik even een paar diepte interviews afnemen. Ja, dat, dat, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Nou, dat hoor je nog van. Eh, want waarschijnlijk zijn we volgende week vanaf de ijsbaan. Maar dat, dat weet ik nog niet zeker. Dus dat, uh, dat hoor je dan nog wel. In ieder geval, uh, bedankt voor het luisteren, uh, luisteraars. En uh, tot wat ons betreft, uh, wat Sandra betreft, tot volgende week. En wat mij betreft, tot uh, donderdag met Dolly. Ja, dag. Dag. Fijne dinsdag nog. TV dan stuur je allemaal... F